van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De luchthaven Schiphol en Rotterdam Airport zijn sinds 6 uur dicht... omdat er opnieuw een aswolk over Nederland drijft. Ze blijven tot zeker 2 uur vanmiddag gesloten. Vliegveld Eelden gaat om 8 uur dicht... Mogelijk kunnen vluchten naar Schiphol en Rotterdam worden omgeleid. De aswol komt van de vulkaan op IJsland. Eerder vannacht werden de grote luchthavens bij Londen al gesloten. In Thailand is een van de leiders van de anti-regeringsbetogers overleden aan de schotwond die hij vorige week opliep. Dat meldde Thaise media. De oud-generaal van het Thaise leger werd gezien als een belangrijke strateeg van de roodhemden en werd donderdag in zijn hoofd geschoten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt sinds gisteren mensen af om naar Bangkok te gaan. De koers van de euro is vanmorgen verder gedaald en heeft in vier jaar niet zo laag gestaan. De euro is nu ongeveer 1,23 dollar waard. Vrijdag dook de gezamenlijke Europese munt al onder de 1,25 dollar. Een stroomstoring in het Europoortgebied leidt tot stankoverlast in de ruime omgeving... Door de storing moet de raffinaderij van oliemaatschappij BP extra afvakkelen. Vanuit Rotterdam, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn al 160 klachten binnengekomen. De oliestank leidt tot misselijkheid en hoofdpijn. BP heeft nog weinig succes met het dichten van het olielek in de Golf van Mexico. Volgens deskundigen kan alleen een klein deel van de weglekkende olie met een buis naar een tanker worden geleid. Ook het Witte Huis noemt de buis die in de olieput is geschoven geen oplossing voor het probleem. In de VS is metalzanger Ronnie James Dio overleden. Hij werd als zanger bekend van de hit Love Is All, die op naam staat van Deep Purple bassist Roger Glover. In de jaren 80 nam hij de plaats van Ozzy Osbourne in als zanger bij Black Sabbath en begon hij zijn eigen band Dio. Ronnie James Dio leed aan maagkanker. Hij is 67 geworden. Tot besluit nog het weer, wisselend bewolkt en in het oosten buien, mogelijk met onweer. Het wordt 12 tot 16 graden.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 got flowers. van Zandvoort op 106.9. ZFM. You know, tonight I'm feeling a little, out of control. Is this me? You wanna get crazy? Because I don't give a Waiting for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 Met de prachtigste verhaal, oh God, wat is er lief. Gisteren hadden we een ik mis je er een zoen. Vandaag ik Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen.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 in de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. De het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. Shines up for Detroit.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 Just a fish that swims in your direction and could bring a lot of perfection. Van de lente. It's your lover, right. Shaggy, alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. Ladies, <laughs> let's make love on the dance floor. Yo.